Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het lijkt erop dat we een nieuw kabinet hebben, maar dan wel een minderheidskabinet. D66, VVD en CDA gaan het met z'n drieën doen zonder Ja21. Want een minderheidskabinet met die vier partijen geeft weer andere problemen, denkt D66-leider Rob Jetten. Dat betekent dat je altijd ook nog andere partijen nodig zult hebben, maar dat de bereidheid vanuit die andere partijen echt afneemt als je het met z'n vieren gaat doen. En dan denk ik dat je met deze drie je ja, toch makkelijker, breder en flexibeler kan opstellen. De VVD had Ja 21 er graag bij gehad. De D66 zag het vanaf het begin af aan niet zitten. Het ziet er nou uit dat er morgen geen annuleringen zijn bij de KLM op Schiphol. Het was de afgelopen dagen wel zo en dat kwam door het winterweer. Zo'n 300.000 passagiers hebben daar last van gehad. Morgen verwacht de luchtvaartmaatschappij geen nieuwe problemen. Dan naar Eindhoven Airport. Die luchthaven heeft vorig jaar een nieuw passagiersrecord gevestigd. Bijna 7 miljoen reizigers maakten gebruik van de luchthaven... ruim 150.000 meer dan een jaar eerder. Mei was de drukste maand ooit... en op 5 mei reisden bijna 25.000 mensen via de airport. En demonstranten in Iran moeten extra uitkijken... want justitie zegt dat ze nog harder gaan optreden. Sinds eind vorig jaar gaan mensen de straat op... omdat alles in Iran steeds duurder wordt. Er zouden al tientallen mensen zijn gedood. Het regime was eerder mild. Zeker toen president Trump waarschuwde dat hij hardop zou treden en niet zou pikken. En het weer dan nog. In uh, Friesland en Groningen geldt nog altijd code oranje... door de combinatie van harde wind en sneeuw. In de rest van het land geldt code geel met af en toe een bui. Vanavond en vannacht in het hele land kans op sneeuwjacht. Dit weekend is het zonnig maar koud. S'nachts min 15. En uh, dat was het nieuws op Radio 538. En dan verkeer graag, Hilton. Dan acht files. En de langste vind je nu op A27. Gorkum, Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen. Staat drie kwartier. A58 Tilburg-Breda voor sint annabos staat 19 minuten. En de andere kant op staat voor Tilburg Centrum best 36 minuten. De hoofdrijbaan is daar dicht en dat komt door spoedwerkzaamheden. Flitsers op de A2 Eindhoven Den Bosch bij 159.0 en nog eentje op de A4 Delft Den Haag bij 47.3. In de nieuwe muziek show The Winner Takes It All knallen alle muziekgenres voorbij. Ain't no sunshine away. van de vloer en gaat zelf met 100.000 euro naar huis. The winner takes it all.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week ben je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. De 538 -middag Show. Jawel, van harte welkom. Het is een extra editie van de middagshow met marshmallow, jelly roll. Radio 538. Het is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 Jerry Roll. En Holy Water. In de extra editie van de Middagshow. Dane en Koos zag ik al langskomen. Ik vind ja? het heel leuk. Want uh, ja, Edwin is nog een uh, lekker dagje vrij vandaag. Dus aan ons de eer om uh, tot zes uur hier uh, het weekend te mogen aftrappen. En dat gaan we doen met Thomas van Groningen. Yeah. Thomas. Tot, applaus, mooi zeg. Gezellig dat je even langs komt wippen, want je bent straks op tv. Je hebt net een repetitie gehad en ja. was toevallig in de buurt. Nee, de studio van Nieuws van de Dag zit hier aan het einde van de gang. Oké, okay, dus dat, dus dat is, dat is de een kort loopje, ja. ja. Nou, we hebben heel veel belangrijks met je te bespreken. Ja. Laten we beginnen met het belangrijkste. Je carnavalsie. Ah. Ja, dat hebben echt als eerste doen. Ja. Ja. Ah, nee. ah, er is ook wit er ook bij de formatie. Je moet het misschien zo meteen even over hebben, ja, ja. Thomas. Als je dat niet erg vindt, je weet nee, vast meer. Uh, graag, ik zit er middenin. We gaan het zo meteen op tv ook uitgebreid over hebben. Maar ik moet ook even met jou hebben over Henk Wins. Ja, nou diezelfde Henk Westbroek, die zit wel eens bij Nieuws van de Dag. En ik maak ieder jaar, uh, met het DJ-duo waar ik in zit, Lantervantje, maken we een carnavalskraker. En ja. uh, we hebben ooit ook die prijs gewonnen kraker van het jaar, met uh, Gully toen. En uh, ik dacht, ja, ik heb al jaren een idee, dat liedje Sinterklaas, wie kent hem niet, dat vind ik zo'n knijter. Maar eigenlijk kan, je, kan hij hem niet meer zingen vanwege dat zwarte piet, ja, wat je nog vindt, maar ja, ja. dat is altijd een gedoetje. Wordt dat, dus ja. ik zei, Henk, wordt het niet eens tijd dat we dat liedje in een nieuw jasje steken? Nou, dat vind ik hartstikke leuk. En toen zei ik, wat nou je zo maakt, carnaval. Die viert het niet. En ik dacht, hij gaat nu zeggen: Nou, dit gaan we niet doen. En toen zei hij. Nou, jochie, dat is oh, een hartstikke heel leuk. Toen zei het eens een keertje? We gaan eentje, gaan we het, het, het, het erover hebben. Ja. Ik heb heel lang met Henk gewerkt, maar daar kun je het heel gezellig mee hebben. Geweldig, ja. Ik vind het zo leuk. Ik kan man. het nooit kort houden met hem? Nee, want dat was ook nog wat. Hij, wij gingen toen dat liedje inzingen in, in zo'n studio. Dat was in Brabant in Oud-Gastel. Daar zit een gozer die produceert heel veel carnavalsmuziek. Die heeft voor ons die orkestband gemaakt op onze aanwijzingen. En dan moest Henk daar naartoe om het te zingen. En die middag belt hij op zich. Jongie, ik ben hartstikke nog blind. Ik kan helemaal niet rijden. Dus hebben we nog een taxi voor je moeten regelen. En toen, die, toen kwam hij binnen en toen zei hij. We gaan het in een kwartier opnemen en dan ga ik weer. Nou, en toen ging een van mijn vrienden. Die ging wat, een beetje aan een vraag hoe gaat het en wat doe je jammer. En toen ging hij zitten op. Er aan een bank in die studio. En toen heeft, hij schroot het half twaalf zo gebleven. Ja. En hij is alleen maar... Nou, ik anekdotes gehoord. Ja, die, hij heeft natuurlijk ook veel gedaan. Hij heeft in de politiek gezeten. Absoluut. Hij is presentator geweest. Hij heeft heel veel liedjes gemaakt. Het goede doel. En goede liedjes ook. Hè, want ik zat even op die Spotify van hem. Hij ja. heeft hele mooie dingen Echt gemaakt. Hele en mooie eigen dingen. huis van René Vroger is van, uh, is, is van Henk. Vrede van Rutja ja. Oh ja. Uh, maar inderdaad, het is wel ergens gek. We hebben dus nu een carnavalsliedje met hem. Lantefantje en Henk Wesbroek. Dus als je nu naar zijn Spotify gaat, dan staat wel zelfs je naam is mooi en allemaal hele populaire ja. ja. En daar komt een sta jij ik komt hier zo'n turn tussendoor. Ah, hoe was het samen met hem in die studio, behalve dan de anekdotes, hoe was dat om dat op te nemen? Nou, op een gegeven moment zei ik blijf nog even zitten, want ik ben benieuwd hoe jij het doet. En uh, toen dacht ik, oh, uh, ja, maar toen moest ik, want er zit een koortje in, dat zing ik wel in samen met... Weet uh, jij het koortje? Uh, ja, Thomas? Het, ko het koortje durf ik wel aan. Dat, ja? uh, en kan jij zingen dan, joh? Nee, nou, oh. in een koortje wel. Ja, oké, middag ook. Maar dus dat hebben we zelf gedaan. En toen, uh, nou, dat doe je eigenlijk heel aardig, hoor. Dat doe je heel aardig, hey, die toe. Hey, En ben je dan nu te boeken met, uh, met, voor de carnaval? We niet zingen. Dus wij, wij draaien altijd met carnaval gewoon DJ-sets van een uur. En dan draaien we echt gewoon uh, al onze carnavalsfavorieten in een heel hoog tempo. Maar waar hou jij remixes. de tijd vandaan, man? Dit je moet moet ook... SBS moet je ook nog doen van 6 tot 12? Ja, tijdens carnaval niet. Dus op. Uh, <laughs> <Ja. laughs> nee, tijdens carnaval ben ik vrij. Dan heb ik vakantie. Dus dan ben ik er een week niet. Ik doe jij gaat in je vakantie de. ga je nog draaien, dat land. Ja, dat is hobby. Maar jij bent een Ik soort Wilfred Geneden. Je nou, doet, doet ook duizend en één dingen. Die vandaag ook een liedje uit heeft trouwens. Ja, dat wat is wat vind wel. je van zijn liedje? Ja, lekker liedje, ja. Blijgelovig. Blijgelovig, ja. ja. Het is niet echt carnaval, maar het is wel echt een lekker jullie lekkere zitten erg in elkaars wijk toch? Dat is grappig. Ja. Ja, Ja, maar dat, dat, dat, wij, als wij nou Brabant krijgen, mag jij de rest van het land gaan ja. Ja. Met, met zijn liedje. We ja. zullen we hem even gaan draaien. Dat zou ik wel leuk vinden. Is dat spannend ook voor jou of niet? Of is dat, uh... Wel een beetje ja, want dan komt die appbox van 538. Die loopt dan helemaal vol met mensen ja, uh, me uit. Gaan ja. mensen zeggen wat ze ervan vinden? Nou, ik ben benieuwd. Ja, Lantevantje. Dan ben jij, Thomas van Groningen. Ja. Samen dus met Henk Westbroek. Uh, ja, ik moet jij me aankondigen toch? En dan gaan we hem draaien. Wie viert het niet? Carnaval. Dat is hem. Yes! Thomas van Groningen! Ik gaan in volle vaart, na lange maanden wachten tot het feestje van het jaar. Ik hang een pakje buiten om te luchten in de wind. En moet nog even wachten tot het eindelijk begint. Wanneer ik dan de kloeg in duik waar al mijn vrienden zijn. De een verkleed als idioot, de ander als konijn. Alla van af met spieren. iedereen geniet. Dat kan als ook niet anders met dit feestje door het eind, Thomas. Ach. Ach, nee, wat doe ik nou? Wat ben ik toch ook een amateur? Ja, hij zegt dat hij het niks vindt. Oh, wacht, ik trap, ja. Ik ga het even terugspoelen. Wat, wat erg voor mij mag hebben, hoor. Het origineel was al niks bijzonders, maar dit is echt heel <lacht> <lacht> Thomas van Groningen en Ik Westman. En Carnaval. Clippies zijn ook online vanaf nu op YouTube en zo. Nou ja, alle toetsen en bellen. Er komen leuke reacties binnen, Zeker. hoor. Ja? Oh. Lekker man, bier en friet. <lacht> Uh, helemaal leuk, omdat het niet te wel voor het genees. is. Komt ook binnen. Lekker vrolijk. Heel leuk nummers in in uh, carnaval. Kan ik hem maken? Stuurt iemand. Ja. Geweldig ja. nummer. Ja, komt hij dan op de playlist van 538? <laughs> met carnaval. Ja, natuurlijk, wat mij betreft wel hoor. Ja, nou, lekker. Ik zie alleen maar leuke reacties. Ja. Weet je, wie je minder blij is? Joost Eerdmans. Ja, we moeten het even over politiek <laughs> hebben. Maar uh, geweldig liedje, uh, ja, dat Thomas. Was goed leuk. gedaan. En dus grote boeken deze carnaval. We zijn nog te boeken, ja, bij Code ja. 16. Ja, leuk, knap, leuk. Leuk. Ja, uh, goed dat je er bent. Uh, want we wilden sowieso even je carnavalsliedje draaien. Maar het komt heel goed uit. Alsof we het wisten, Thomas. Ja. Er is uh, witte rook als het gaat om de formatie. En het wordt een, uh, een minderheidskabinet. Een minderheidskabinet. Even hier buiten, vlak buiten Hilversum. Ook hier weer om de hoek. Daar zitten nu die drie partijen. VVD, D66 en CDA samen. En die hebben inderdaad dus besloten dat ze met z'n drieën... Verder gaan praten om uiteindelijk tot een minderheidskabinet te komen. En dus, ja, 21 wordt niet meer uitgenodigd aan tafel. Daar... En dat doen ze, als ik dat goed heb begrepen, Thomas. Want ik hoorde dit net bij Esther in het nieuws. Ik hoorde Robjetten zeggen: van ja, het is makkelijker zo om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, zij zeggen, uh, wij denken dat als we uh, daarmee gaan praten... Uh, dus als, als we niet met ze gaan praten en we met z'n drieën het gaan doen... en we moeten meerderheden gaan zoeken in de Tweede Kamer... ook in de Eerste Kamer, dan is het eigenlijk als je met jaar 21 zit... is het moeilijker om in de Eerste Kamer dingen doorheen te krijgen. Omdat je aan die rechterkant in die Eerste Kamer... dan niet snel tot de meerderheid komt. Terwijl met GroenLinks Partij van de Arbeid, als je daar zaken mee gaat doen... wel. Uh, ben, je het, ben je het eens met, je, met Rob Jetten? feitelijk heeft hij gelijk dat dat waarschijnlijk makkelijker is. Okay. Het andere verhaal is natuurlijk, en dat is wat JA21 ook meteen zegt... die zegt, ja wacht even, er is in Nederland wel rechts gestemd... bij de Tweede Kamerverkiezingen. En nu komt er een kabinet dat centrumrechts is... maar meerderheden moet gaan zoeken bij centrumlinks. En dat doet wat hem betreft geen recht aan de verkiezingsuitslag. Dus dat wordt met name voor de VVD echt een enorme balansact. Want... Uh, uh, ja, die willen natuurlijk die rechtse kiezer niet kwijtraken. Want uh, ja, Joost Eertmans is een enorme concurrent aan het worden op rechts. Nou, ja. Heel veel kiezers van de VVD zitten bijvoorbeeld bij de PVV of de BBB. Weet je, dat, dat, is best wel, dat kan voor hun best wel tricky zijn. En de grote vraag is... Jesse Klaver, als leider van GroenLinks Partij van de Arbeid... heeft hij er wel zin in om al die ja. plannen te steunen van deze drie? Ze hebben maar 66 zetels, dus ze komen er tien tekort uh, in de Tweede Kamer. Nou, en dus in de Eerste Kamer ook nog behoorlijk wat. Dat wordt echt wel... Het wordt een kabinet met ministers die niet zeker zijn van steun van het parlement. Dat is... Dat is best ingewikkeld. Ja, hoe stabiel verwacht je dat dat, uh, dat dat is? Denk je dat dit lang stand houdt als het, als het gaat gebeuren? Ik denk eigenlijk niet zo stabiel, als ik heel eerlijk ben. We hebben natuurlijk in Scandinavische landen... doen ze dit veel meer. Alleen wat daar gebeurt is... Daar wordt eigenlijk in deze fase worden de afspraken gemaakt. ze zeggen we, Jopie, jij mag niet meedoen. Maar op deze en deze dingen spreken wij nu al af. Dat krijg jij straks, dat gaan we voor jou regelen. Moet jij wel even dit en dit en dit voor ons steunen. Maar je doet niet mee. Dat is daar heel gebruikelijk. Maar dat doet men nu niet. Ze gaan gewoon met z'n drieën praten. Ja, dat kan best ingewikkeld worden. Zeker als het gaat om geld, overigens. Ik zag jou al gelijk in je telefoon duiken. Want heb jij al reacties gehad? Heb jij al... Uh, nou, ik, er staat een verslaggever van ons, staat nu bij de Zwaluwerbergen. Dat is het ja. goed waar ze vergaderen. Bontebal heeft gezegd, veel partijen beseffen... dat ook oppositiepartijen verantwoordelijkheid dragen voor het land. En dat is nu de truc natuurlijk. Ja, ja, ze ja, gaan ja, ja. zeggen dat die andere partijen die niet mee mogen doen... als die bij alles nu zeggen, we doen niet mee, want we mogen niet meedoen... en we stemmen ook voor niks... Ja, dan, dan gaan ze nu zeggen, ja, maar jullie zijn ook verantwoordelijk, hè? Dus, ja. En, en dat, dat wordt het spelletje nu natuurlijk. Is ja 21 nu helemaal uh, buitenspel gezet? Of uh, zijn er nou mogelijkheden? Nou, je kan ook denken dat voor J21 de, de prijs enorm omhoog gegaan is. Als deze drie nu iets voor elkaar willen krijgen en, hebben en de steun nodig hebben... Die zetels die stemmen in de Tweede Kamer. Dan kan natuurlijk Joost edeland zeggen, ja, wacht even. Als wij geen ministers mogen leveren en niet mogen aanschuiven, ja. Ja, als je dan steun wil voor je plannen, dan willen wij wel uh, dit, dit en dit en dit. Bijvoorbeeld op asiel willen we veel zwaardere maatregelen. Dus dat kan ook wel weer voor hen heel gunstig uitpakken. Hé, hey, uh, er is dan nu witte rook. Wat is nu de volgende stap? Zijn dat dan gelijk de poppetjes? Nee, nee, nog niet. Nee, dus ze moeten nog een akkoord uh, gaan schrijven. Dus ze gaan verder praten, deze Oké. Okay. Maar het is nog niet dus... dat zij een akkoord hebben geschreven. Nee, oké. Okay. Dus, dus, dus we gaan een... nog wekenlang gaan we, gaan we, uh, hij staat op... voorlopig niet op bordes. Dus. Nee, dat gaat nog wel even. Oh. Ja, en ik denk, als ik heel eerlijk ben. denk ik niet. dat deze partijen dat voor de gemeenteraadsverkiezingen doen. Niet. Dat is in maart, half maart zijn die verkiezingen. Dat, dat zou niet handig zijn, denk ik. Dus ik vermoed dat ze dat daarna plannen. Maar pin me er niet op vast, anders doe ik een valentijn hey Wel heel leuk voor nieuws van de dag, zo meteen, of niet? Zo, absoluut. Vijf nou, over zes, Als u nu onderweg naar huis bent, straks tv gaan. <lacht> <lacht> ja, tot, ja, maar... tot. Heerlijk. Hoe, hoe zit dat nou met die repetitie die je net hebt gehad? Je hebt tot vijf uur repetitie gehad. Dat kan allemaal de prullenbak in nu met die witte rook. Nou. Ja. Dat ja. klopt. Ja. <laughs> ja. Ik weet ook zeker dat mensen jou dan uitzoeken het zoeken zijn. Van waar is ja, Tobos? Ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, dat ben je doen. toch ook met Boulevard gewend? Je staat soms te repeteren van Jan Joker. Maar ja, op televisie doen ze alles al een keer voordat het uitgezonderd wordt. Ja, dat is waar. Dat is een maar, een en maar dit versie. worden de leukste uitzendingen. Ja. Toch? Ja, want nu moet je ook gaan zoeken welk filmpje bedoelt hij? Ja, ja, precies, die precies, precies. Ja, dat zijn de allermooiste. Zometeen dus nieuws van de dag. Dat is iets over zessen. SBS natuurlijk. En de carnavalsplaten mensen. Met Henk Westbroek. Want van je de Henk Westbroek Carnaval? Wie viert het niet? Thomas Duits. van Groningen! Hoi! Gezellig Thomas, tot snel. Succes zo! Gelachen. Ik zag een nieuwsbericht uit, uh, uit Thailand. Een waarzegger die had bij een uh, dame voorspeld dat ze uh, ja, heel snel beroofd zou worden. Een uur later werd ze beroofd door de waarzegger. Ja, ja. Hey, maar dat was, ja. ja, was wel waar. Dat ja, ja, was ja. wel waar. waar. Maar ik moest er zo om lachen. Ja, het is natuurlijk niet leuk. Maar nee. uh, pot vind ik je heet. En toen dacht ik. Uh, als we alle verhalen gaan verzamelen. Want we zijn toch een beetje een uh, middagshow-extra editie aan het doen hier uh, vandaag op vrijdag. De bonus. De bonus. Uh, we hebben vast luisteraars. die ook wel eens naar een waarzegger zijn geweest. of een hand hebben laten lezen. tarotkaart heb je toch ook? Ja, heb je ook, ja. Dan leggen een gekke kaarten ja. voor je. Ben je wel eens naar een, een waarzegger geweest? Of iemand die in de toekomst ging kijken bij je? En heb je toen iets geks gehoord... Daar zou ah, ik zo benieuwd naar zijn. Ik ben ook benieuwd of het uitkomt dan. Ja, en misschien, maar, oh, misschien is het helemaal niet uitgekomen. Dat je nee. denkt, nee, wat? Oh, dat uh, wat een raar verhaal dit. En je denkt er toch af en toe aan, denk ik. Heb jij wel eens gewoon iets geks gehoord toen je naar een waarzegger ging? Of toen je je hand liet lezen? Of inderdaad van je kaartjes liet trekken? Heb je toen iets gehoord dat je dacht... Nou, dit is wel een beetje gek dit. Zou je het willen delen met ons? Want we willen al die verhalen verzamelen van alle luisteraars. Dus als je, als je, als je een verhaal hebt, bel ons even. 0909 3000 En dan mag dus ook op de app, de acht app die is Gratis kun je downloaden en met die 58 app kan je ons berichtje sturen. Zet het even in een berichtje naar ons toe. Dan kunnen we alles verzamelen en dan kunnen we dat uh, zo meteen uh, even laten horen. Dus heb jij wel eens door een waarzegger of iemand die je hand heeft gelezen? Of, of wie dan ook? Iemand die de toekomst voorspelt op ja, wat voor manier dan ook? Iets geks gehoord over jouw toekomst. Deel het met ons. 0909 3000 dat kan je bellen. Of je kan het even achterlaten in de 538-app. Dus als je wel eens een ja, gekke toekomstvoorspelling hebt gehoord. 0909-3000-538, of dus de 538-app. Ik ben onwijs benieuwd wat er weer gaat komen. Leuk. Dat is meteen ook het nieuws van half zes, Esther. Wat heb je mee? Ook oh, zo je even aanzetten ook. Voor wie zich verheugt op uh, avondvullende programma's... tijdens de Olympische Winterspelen heb ik slecht nieuws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 De vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden... vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro. Zo begin je jouw avond relaxed, zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer één in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.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 trv Vanmiddag overal kans op neerslag. Voornamelijk is dat sneeuw. In het noorden geldt een code oranje zoals je weet. Daar is door de harde wind kans op sneeuwjacht en sneeuwduinen. In de rest van het land is er een code geel. En vanavond en vannacht waait het hard. Gaat het ook sneeuwen en is er wederom kans op sneeuwjacht. Dan morgen en ook het weekend. Dan is het zonnig, maar ook koud. Het kan sedags min 15 graden worden. En dan verkeer graag, Jelte. Nou, de spits valt heel erg mee. Er staan maar vijf files. Wel een paar flinke. Eentje op de A2 Utrecht Amsterdam die valt mee hoor voor Vinkeveen 12 minuten. Maar op de A58 Tilburg-Breda daar iets langer. Daar staat een half uur voor Tilburg-Reeshof. En de andere kant op staat 32 minuten voor Tilburg-Centrum-West. En daar is de hoofdrabaan dicht. Het is even over half zes. Esther is hier en ze praat ons bij. D66, VVD en CDA gaan voor een minderheidskabinet met z'n drieën. Dat geeft volgens hen meer kans op de hoognodige steun van de rest van de Kamer... meer dan als JA21 erbij zit. Joost Eertmans van JA21 is teleurgesteld en noemt het een gemiste kans. Twee jongens van 16 en 17 uit Schiedam blijven het weekend in de cel. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 60-jarige man. Er zou een ruzie zijn geweest over sneeuwballen. Maandag worden de twee voorgeleid aan de rechter. En in Groningen zijn nog altijd problemen op de weg door sneeuwjacht. Op sommige plekken kwamen auto's vast te zitten in de sneeuw. En mensen hebben onder andere last van stuifsneeuw, dat van de weilanden afkomt. En daardoor is er slecht zicht. De veiligheidsregio doet bij Radio Noord daarom een oproep. Ook al lijkt het misschien buiten op straat uh, oké, okay, sneeuwt het even niet. dus nog steeds sprake van harde wind, sneeuwverstuivingen. En ja, is het in je eigen straat schoon, dan kan het in een straat verderop natuurlijk wel slecht zijn. Blijf daarom als het even kan gewoon thuis. Dat is het advies. Het is weer raak met aanbiedingen waar oplichters achter zitten. Het is eigenlijk elk jaar een probleem in de winter. Haardhout oplichters? Ja, je kent ze niet. Is dat een groot probleem. Het is een heel groot probleem. Ja, dan nou. halen ze het weer weg of zo? Wat gebeurt er dan? Nee, ja, ze zetten op Marktplaats of Facebook van: hey, dit is een goede aanbieding, ik heb haardhout voor je. Maar yeah. ze leveren het niet. Ach. En het is echt wel een groot probleem. We gaan best wel wat bedragen in, uh, in om. Want ja, mensen willen gewoon heel veel hout inslaan. Ja, nee, het is dus, wel de uh, tijd van het jaar dat je denkt: uh, ik wil ja, even een Vicky stoppen. Ik begrijp wel. hieruit: jullie hebben geen uh, haard. Nou, ik zie dat zo gewoon probleem was. Nee, nee. Ja, ja, ja, goed. Goed. De fraude, Helpdesk en Consumentenbond u waarschuwen. Reageer niet op verdachte advertenties. Maar goed, als je het weet, zou je dat mogelijk ook niet doen. En controleer altijd wie de verkoper is. Wie had gehoopt op sfeervolle avondshows... van de Olympische Winterspelen rechtstreeks uit Milaan... komt bedrogen uit, want de NOS kiest in verband met bezuinigingen. Dit keer voor een sobere aanpak. Het avondprogramma wordt niet ter plaatse... en is dus ook niet live uitgezonden. Wel schaatsen, toch? Ja, wel, het gaat ze, maar het gaat ze wel uit. Ja. Ja, rustig. Alsof ze iets van je afpakken, hè? Ja, nou, maar het gaat ze wel op. Ja, natuurlijk zenden ze alles uit. Maar het gaat ze toch uit. Maar dit zet. gaat gewoon over die avondshow ja. die ze daar maken. Maar die doen ze dan oh. vanuit heel. Veel. Maar dat is toch niet zo'n straf? Goed, oh, dat maakt me niet uit. Ja, maar gaat meestal dan is dan mee. het een beetje zo'n pittoresk, leuk Italiaans plekje oh. waar ze dat dan doen. Maar het gaat niet het lijkt het anders. Het gaat niet ten koste van de sport. Nee, oh zeker niet. Okay. Zeker niet. Het, maar het wordt dus nu opgenomen, gewoon in een kleine studio op het media. Ja, park. maar dan zetten ze een Italiaans decortje neer, een paar pizzadozen op tafel. Dan is het toch ook Italiaans? Ja, het is zo. Je moet gewoon even daarheen. Je moet gewoon even helpen. Ja. Winterspelen zijn van 6 tot en met 22 februari trouwens. Zin in. En dan Suzanne Schulting. Die doet mee met die winterspelen. Ja. Op twee afstanden. Uh, ze was al zeker van de 1000 meter. En daar komt nu de 1500 meter short trekken bij. Dat heeft te danken aan haar eerdere grote successen. En goede prestaties. Pas geleden op de, op de NK. Ja, dat was het eigenlijk. Dankjewel. Ik zat te kijken, is er nog meer? Nee, ik heb het leeg. Ja. Hartstikke goed. Helemaal goed. Dankjewel Esther. Ja. 538 De 538 middagshow. Axel Actuel en in grosso Zo direct naar Zandberg Dit is Undressed Radio 538 Ik weet nou niet of ik ben gaan geloven in waarzeggers of juist niet. Jij? Ja, er zit er hier eentje bij. Dit vind ik mooi. Die, iemand had net een huis gekocht en was getrouwd. En de waarzegger ze zegt: Jij hebt je ware nog helemaal niet gevonden. En drie maanden later gaat het uit en valt ze als een blok voor iemand anders. Och, ah, maar dit soort verhalen, joh. Ja, we gaan alle verhalen verzamelen. Heeft een uh, waarzegger wel eens iets opvallends voorspeld of iets bijzonders voorspeld? Of iets geks kan natuurlijk ook. 0909 3538. Johan Johan. Johan Vertel eens, je bent bij een waarzegger geweest. Nou ah, nee, die kwam bij ons hebben we vroeger al gehad, daar En er kwamen al van die rare gasten bij ons binnen. En hij werd drie keer een waarzegger gehad. En die waarzeg al van jij wordt heel rijk om heel weinig te doen. Nou, uh, ik ben bijna 50. <lacht> <lacht> maar, maar wel elke keer hetzelfde. <lacht> elke keer spellen, ja. je je het pellen. Maar ik doe het wel de goed. De je moet wel weinig doen, hè? Uh, ja, ik doe ook niet veel. Ik ben aanwezig, nou hè? Oké. Okay. <laughs> <laughs> Gewoon volhouden, Johan. Het gaat een keertje ja. lukken. Dankjewel voor je belletje. Inge. Hai. hi ja. Vertel eens over, uh, over Inge en de waarzegger. Nou ja, ik denk dat ik een jaar of tien was uh, dat ik op vakantie bij een waarzegster in een tentje kwam. En uh, zij las mijn hand en ze voorspelde dat ik maar veertig jaar zou worden. Ach, maar dat is gemeen. Ja. En hoe oud ben je nu? Nou, ik ben nu 51. Oh, gelukkig. <laughs> ben zo blij dat je niet zegt maar nee? Maar ja, gelukkig. dat is me altijd wel bijgebleven, zeg maar. Ja, maar, dan, dat, maar volgens mij, ik heb er niet veel verstand van, maar dan ben je geen echte waarzegger. Want dat soort dingen mag je ik, niet ik zeggen volgens mij. Ik denk ook dat het een nepper was, maar dan nog zeg je dat nou, niet tegen de zin. Nee! En het blijkt ook een nepper te zijn, want je bent gewoon hartstikke gezond. Daarom. Inge, dankjewel voor je inbel. Doei. Doei! Brigitte. Hoi, goeiemiddag. Hi. Hoe was het bij jou uh, en de waarzegger? Nou, dat was wel heel confronterend even. En ik daar uh, we er eerst niks van. Alleen, uh, wij waren, deden mee aan een speurtocht van de Shell... We waren uitgenodigd voor de snelheidscontrole. En mijn man die was, zat bij de politie destijds. En uh, daarna mochten we meedoen aan het, gingen naar het feest. Er stond daar zo'n leuke tent met zo'n waarschijnlijk. We weiden er. naartoe, want het was wel heel erg nieuwsgierig. Dus ik ga die tent in en uh, ja, ik zou... Uh, ruiken. We hadden nog geen kinderen, we waren net getrouwd. Oh ja, u krijgt twee kinderen. Nou, leuk, ik blij. Dus wij weer naar buiten en ik zeg tegen mijn man... Ik ga ook even naar binnen... En hij komt naar buiten en hij krijgt drie kinderen. Hé, oh. hey, wat, wat ga jij doen? <lacht> <lacht> maar, het is, maar, zijn, maar, maar hij heeft inderdaad, wij zijn gescheiden na een, een 15 of 20 jaar huwelijk. En uh, hij heeft inderdaad een derde kind. Zat gelijk? Nee, joh. Het is... dus hij zat echt gelijk. Ja. Oh. <lacht> en en, en is, heeft de scheiding iets met de voorspelling te maken of dat niet? Nee, nee, nee, helemaal okay, niet. Nee, okay. Dat was echt puur die kinderen. Shit, wat een oh, wat geweldig verhaal. verhaal. Dank je wel daarvoor, Jo! Hey, goedemiddag! Heb jij nog een, uh, een voorspelling ja, van een waarzegger gehad? Nou, ik ging op mijn 18e kermis naar zo'n waarzegger ding. Ik denk, nou jongen, dat, dat mensen, dat kan nooit de waarheid spreken. Toen zegt ze, ik zie alleen maar 95, 95. Kom ik pas jaren later achter, dat mijn dochter geboren is op 95. 1995. Ah, ja ik krijg tot. daar gewoon ook een beetje kippenvel dat van. Gek. Dat is wel heel ja, bijzonder, Jo. Dat Ieder is, dat is, is, is jaar herhaal ik het tegen iedereen. Het is me altijd voorspeld dat ik een dochter zou krijgen... die geboren ja. werd op 1995. Ja, bizar, Jo. Dank je wel yeah. en fijne avond. Goed weekend. Hey, fijne avond, hè. Hoi, Doei. hoi. hoi. hoi, hoi. Everything is broken here, but with you, I am home. Everything you touch, turns to go. So put your hand in mine, and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. me is you the way En tot zover, Dane en co. Kom on, let's go. Gezellig. De extra editie van de middagshow. Het was bierig. Gezellig. Volgende week is Edwin Evers weer terug. En Bas en Dylan hoor je zo. Happy weekend. Dit is Beck Lamore. Return of the Mac. Get out what it is, what it is, what it is, what it is. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking in new. Hit get up. First shot comes through walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's, but a game. Nope, nope, y'all can't copy it. Yeah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 That vibe, Barker, Soup Game, and Plinko with my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I N D E P E N D E N T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortress busting. Halfway across that city with the back, back, back, back, Question Labels out here, now they can't tell me nothing. We can add to the people, spread it across the country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 So damn grateful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 me. If I fall, they got me Learn from that failure Gain humility And then we keep marching out. Yeah. we set. go back This Woo! is the moment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 Hello. staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar, ja dat hoor je goed met ook dit jaar weer de aller